Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Het Rode Kruis heeft geld tekort. Dat komt door de vele oorlogen die er woeden, zegt een woordvoerder. De organisatie draait overuren. Onder meer door de uitbraak van Ebola in West-Afrika... en het oorlogsgeweld in Syrië en Irak. Het Rode Kruis heeft wel geld in kas... maar dat is bestemd voor hulpverlening bij natuurrampen. Het mag niet worden gebruikt voor slachtoffers van oorlogen. Door het geldtekort moet het Rode Kruis keuzes maken om toch iedereen te kunnen helpen. En dat betekent dat mensen die soms soms een maand met een voedselpakket moeten doen dat eigenlijk bedoeld is voor een week. Imams die in Nederland terreur verheerlijken of oproepen tot haat worden harder aangepakt. Minister Ascher wil imams die met kwade bedoelingen naar Nederland willen komen geen visum geven. haat die al in Nederland zijn moeten het land worden uitgezet, zegt Ascher in de Telegraaf.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 I'm done. Soft op zaterdag. Goedien, uit 1982 alweer. Ja, een hele tijd geleden. Man at work was dat en Daan Ander. En wil je de mannen aan het werk zien? Kijk dan gewoon even op <laughs> www.zfm-live.nl. Wat gaan we in uur drie allemaal doen, Albertjan? Om half vijf, het dier van de week. En die luistert naar de naam Charlie. En liefhebbers, ja, kwart voor vijf is het weer zover. Het gedicht van de week. En het eh, heet deze tijd uh, onder de noemer van sleutingstijd. Kwart over vier hebben we nog wat golfnieuws en wat nieuws uit de Formule 1. En natuurlijk een heleboel muziek. Dus nog genoeg reden om uw radio afgestemd te laten op uw lokale zender ZFM. Dat heb je weer mooi gezegd, dacht ik. Dank je wel voor deze wijze woorden. <lacht> U drie met uh, inderdaad heel veel uh, lekkere muziek onderweg. En een van die lekkere platen die we voor je gaan draaien... is van Younes Soet, door en Nene Cherry. hem net verkoop. Herman in de zon op een terras, Leest in tae dat hij niet meer in leven was. Z auto was volledig afgebrand en de man die hem gekocht had, stond onder zijn naam in de krant. O oh, oh, oh, oh, rustig ademhalen. Alleen het oud worden gehaald. Oh oh oh Rustig ademhalen Oh oh oh, oh Lijkt het geregend als altijd Maar het regent En het regent stralen. Op een bankje in het park Kwam het besluit Noem het kapper, noem het vluchten Maar ik knijp het tussenuit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 Was een de van Atta in de Denemark. Wilde het regensongen stralen. Het is tijd voor sportnieuws bij CFM. Ja en uh, luisteraars, zoals u weet, uh, van 11 tot en met 14 september zal hij weer verspeeld worden. Het KLM open op de banen van hier de Kennemer Golf and Country Club. En normaal gesproken slaat golfer Robert-Jan Derksen op 11 september... voor de twintigste keer en laatste keer af in dit KLM open. Alleen als hij het proftoernooi op de Kennemaarbanen in Zandvoort zou winnen... keert hij in 2015 terug. Dat beloofde hij afgelopen week bij de presentatie van het deelnemersveld. Dat mo zich momenteel is neergestreken in Tsjechië... en waar de derde dag Moving Day, zoals gezegd, tegen het einde gaat lopen... Drie Nederlanders die hebben daar de kut gehaald, waaronder Tim Sluiter... die staat op een gedeelde 25e plaats met een totaalscore van min 4. Uh, gedeeld 33e is Daan Huizing met min 3... en is natuurlijk met smart te wachten op waar Joost Luiten dan uh, terecht is gekomen. Joost Luiten staat uh, op een gedeelde 44e plaats met een totaalscore van min 2. En de leider Bradley Dredge uit Wales staat op min 12. En morgen dan de afsluitende vierde dag... Uh, dan even nieuws voor de hockeydames uit Bloemendaal. Hockeyclub Bloemendaal houdt Australische International. Hockeyclub Bloemendaal heeft, vrij, heeft afgelopen week... de Australische International Jade Taylor aangetrokken. De 29-jarige speelster moet de verdediging versterken... van de ploeg die dit seizoen debuteert in de hoofdklasse. Taylor speelde de 107 Interlands voor Australië... en won met die ploeg onder meer zilver op het afgelopen WK in Den Haag. Bloemendaal begint het seizoen zondag 7 september... met de tegen Pinoquet en Amstelveen. Nou, en uh, het, is, het lijkt wel wereldnieuws, want uh, ook in de aanloop van de kwalificatie vanmiddag, en dan heb ik het over de Formule 1, ging uh, het bijna nergens anders over dan over uh, Max Verstappen. En uh, Max Verstappen in de Formule 1, de jongste uh, coureur, zou hij dan worden aller tijden. Maar hij maakte op 31 augustus al zijn debuut in de Formule 1-bolude van Toro Rosso. Dat gebeurt in Rotterdam tijdens het autosportspectakel City Racing. Hoofdsponsor VKV maakte afgelopen week de overeenkomst bekend met de renstal. die maandag bevestigde dat de 16-jarige Verstappen in 2015... als jongste coureur ooit toetreedt tot deze koningsklasse. En ook uit de coureurswereld van de Formule 1 zijn de reacties uh, te over... Ronde van uh, Massa en Massa zegt van Max is nog wat aan de jonge kant. Felipe Massa is blij met de entree van Max Verstappen in de Formule 1. De Braziliaan heeft de zoon van Jos Verstappen van harte welkom. Ten eerste is het goed nieuws dat er teams zijn die geïnteresseerd zijn... in getalenteerde coureurs in plaats van het geld dat ze meebrengen. Dat is sportief en goed voor de sport, al dus de coureur in dienst van Williams. Dan het Formule 1-circuit van Sochi. Waar lag het ook alweer? Ja, het racecircuit van Sochi is klaar voor de Formule 1. De internationale autosportfederatie FIA heeft het autodroom in de Russische badplaats goedgekeurd na de laatste inspectie. Het circuit ligt dan bijzonder goed bij, al dus wedstrijdleider Charlie Whiting op de website van de Formule 1. De licentie zal worden afgegeven. Sochi is er in 60 dagen voor de Grand Prix helemaal klaar voor. En, zegt, en dat zegt hij zonder aarzeling, al dus Whiting. De eerste Grand Prix van Rusland in Sochi... waar afgelopen winter nog de winterspelen plaatsvonden... is op 12 oktober. En dan nog even Lotterer, ook Formule 1 over de uh, GP van België. Lotterer vervangt Kobayashi in de GP van België. De Duitse André Lotte rijdt dit weekend de Grand Prix van België... in de Formule 1 voor Keteren. Dat maakte de renstal van Christian Albers, waar Christian Albers ploegleider is... afgelopen woensdag bekend. Lotterer vervangt de Japaner Kamoi Kobayashi... voor de race op het circuit van Spa-Francorchamps... Franco -Jean, die morgen om twee uur lokale tijd van start gaat. Tot zover Prover. het Spa-Unspijsje, ja, bent... ja, goed, hè, goed, hè, goed, hè. We gaan even omhoog kijken met Ramse Shafi. Hier is Sammy. Sammy loopt niet zo Denk je dat ze je niet mogen...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 Waarom voel je je verlaten, Sammy, op de slaat De Sammy van de stad. Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy Want dan word je lekker naar. Sammy, kom, kom, Sammy Dag, Sammy, domme, domme, Sammy Kijk niet om zich heen Doet alles alleen vindt de wereld heel gemeen Sammy wil heus wel veranderen Maar is zo van veranderd.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 Niet zo voor het op zondag, hè? Nee, maar nou, wel. Nou, eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk wel. Eigenlijk wel, maar in een uh, andere versie. We hebben namelijk morgen de Zomerse 50. En dat begint dan niet om twee uur, maar om 1 uur. uur. Oh. Al, Va van één tot vijf, de Zomerse 50 bij CFM. Gepresenteerd door collega Anders Van Bergen. De 50 heetste Sommers hits van 2014. Hoor je op een rij gezet door uh, inderdaad uh, collega Anders Van Bergen. Hey, ja, en volgende week zondag hebben we ook een speciale uitzending. Ja, dan gaat het over Veronica. Ja. Historische Veronica. Daarover van de week uiteraard veel meer nieuws. van 1 tot 5, de dus zomers 50. De 50 grootste zomerhits van 2014. Allemaal keurig netjes op een rij gezet door collega Anders Zoonbergen. Zeker de moeite van het luisteren hoor. De Mattia Bazaar, om alvast een, een klein beetje in de stemming te komen. De T-cento. Het is inmiddels uh, precies al vijf. <laughs> Zo gaan doen, het dier van de week. Het dier van de week. En hij luistert naar de naam Charlie. En Charlie is een heel lief, sportief en ontzettend knap. Hij is gevonden bij het station Haarlem en er is van alles gedaan om zijn eigenaar te vinden, maar helaas is dat niet gelukt. Nu zoekt hij dus een, uh, een leuke nieuwe baas. Charlie is geschat op een jaar of zeven. Omdat hij is gevonden is er niet veel bekend van zijn achtergrond. Charlie barst van de energie en is een beetje druk. Hij zoekt een baas die veel met hem gaat lopen en hem lekker bezighoudt. Met de fiets meerennen vindt hij ook erg leuk, al moet er dan nog wel een beetje geoefend worden. Hij kan het goed vinden met andere honden, maar is soms wel een beetje opdringerig. Omdat hij zelf erg druk is, zoekt hij een rustig gezin om balans in zijn leven te krijgen. Wie gaat deze uitdaging met hem aan? En wilt u die uitdaging met hem aangaan? Charlie verblijft momenteel in het dierenhuis Kermeland, Keesomstraat 5, te Zandvoort. De telefoon is te bereiken op 571-3888, 571-3888. Of kijk even op de website www.dierenhuiskennemerland.nl En het dierenthuis is geopend van 11 tot 4 op maandag tot en met zaterdag. Ook Charlie verdient een thuis. Dus ga voor Charlie of de andere leuke dieren uit het Kennemer Dierenthuis naar de Keesomstraat nummer 5 en geef je nieuw thuis. huis. I'm oh. De Eurythmics met Sweet Dreams are made of this. Daar komt hij aan, hè? de zomerrit van 2014. Hier is Salsa Tequila, Anders Nielsen. Zandvoort hebben we nog steeds de blues. Jawel, wat dacht je van de Logans Blues Band? Nou, dat is blues, hè? Zandvoortse blues. Zandvoortse blues en een mooie band. Je hoort de Stilkater Blues, de single van Gary Moore. Het is inmiddels kwart voor vijf geweest. Tijd voor het gedicht van de week. Onze barkeeper, Fred Schenk nog wat in. En kijk dan op zijn klok. Het is de hoogste tijd. Iedereen drinkt snel zijn glas leeg. Het laatste bier wordt getapt. Een jukebox die plots zweeg. Het is de hoogste tijd, wordt er geroepen uit een hoek. De bonnen liggen klaar. Ach, mag ik vanavond poffen, vraagt een mannenstem. Ach, zegt Fred...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 Hij denkt, waar kan ik nou nog heen? Ik heb geen rode duit. Nog een mop en even lachen. Het is voorbij. De zaak, die is nu leeg. Lege flessen en wat pinda's liggen op de grond. En ja, die jukebox die plots zweeg. Het is tijd, ja, het is echt de hoogste tijd. U wordt bedankt voor een avondje gezelligheid. Fred zegt, dag mevrouw, dag meneer, u komt hier toch weer? Fred roept, kom op nou mensen, het is de hoogste tijd. Ook ik heb een gezin, want mijn vrouw weet hoe laat we sluiten. Kom ik thuis te laat? Ja, dan mag ik er niet meer in. Dat was hem, het mooie gedicht van de week bij CFM. Het is tijd, de hoogste tijd. En zo is men het net. Dat was Kim Karns en de Better Davis Ice. Hebben we nog nieuws, uh, Albert-Jan? Ja, dan ga je mij nu vragen. Ja, ja, ja. ja, ja. Ik, denk, Ik uh, uh, ga je nog even verrassen, hè, zo'n nee. voor je vakantie. Nee, goed. Uh, morgen dus uh, de, de zomer van 1 tot 5 live gepresenteerd door onze collega Andor Zandbergen. En natuurlijk gaan we ons opmaken voor een, uh, voor een week vol racegeweld, uh, om het zo maar zo ja, te zeggen. Ja, dat wordt weer mooi, hè? Het begint eigenlijk donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag vier dagen lang. Met die grote parade door het dorp op de zaterdag. En dan zaterdagavond het geweldige muziekfestival. Mede dankzij het casino. Mogelijk gemaakt met een heuse big band. Ik ben er helaas niet, maar. Nee, uh, ik ga er wel van genieten. Ik wens jullie <laughs> erg veel plezier. En altijd u, luisteraars. Nou, dat gaat zeker lukken hoor. Dit wordt weer de ene laatste plaats betreft. Dit programma hier is Lip Sync en de Funky Town. alweer, hè. De single van de Lipsync en joh, de Funky Town. Ja, het zit er alweer op, het uh, Ja, en we gaan een heel toepasselijk afsluiten. Ja, dat denk ik <lacht> ook. Ja, ja. Nee, joh, je moet even, even, even zonder mij doen. En ja. luisteraars u ook. Want uh, ja, ik ga er even tussenuit. Even op vakantie. Ik wens je een hele fijne vakantie. Komt helemaal goed. Geniet er lekker van. Strak blauw. Ja. Mooi weer. En, en uh, pas op je schoenen, hè. Ik kom mooi roze weer terug. Je schoenen. Zuiden, ja, <lacht> Ik zeg dat nog niet te vaak, want dan neem ik een cadeautje voor je mee. Nee, oké, okay, dat is goed. albert dankjewel ja. weer in, okay. uh, tot over twee weken. Drie weken. Ja, drie weken. Dan drie ben weken. Ik weer. Dan drie ben drie weken. weer. Over drie weken ben ik er weer. Een hele fijne, fijne vakantie. Komt goed, erop. Huh? Oké. Okay. Hou uh, haaks. Is goed. Uh, Veel plezier volgende week, hè, met die historische Grand Prix. Ja, Geweldig. dat gaat zeker lukken. Dan vind ik jammer dat ik dat moet missen. Maar goed, ja, je moet prioriteiten stellen. Luisteraars, een hele fijne zaterdagavond. En graag tot volgende week. Hi. Tot de volgende Hoi. keer.